Over vier, een hele morgen. Goedemorgen Simone ook nog een goedemorgen. keer. Hallo. Uh, dit is dan de nacht hè, dat hij uh, over de daken heen gaat. Zo. Ja, nou, ze bestaat natuurlijk hè. Ik denk dat hij al langs is geweest hoor, als ik straks thuis kom. <laughs> ja, ik, ja. Hoop, ik hoop het, het voor. Het is bijna ochtend. Ik hoop het voor je. We gaan de jaarlijkse 4-7 verlanglijst samenstellen. Uh, dat betekent dat we dat je mag gaan nadenken over wat je graag wil hebben. En uh, dat, dat, dat bel je dan eventjes door, Wat je wat wil je graag hebben. Een nieuwe telefoon. Of misschien wil je wel uh, een nieuw huis, of je wil uh, nieuwe portoffels, of je wil gewoon iets heel anders. Dat je zegt van nou, ik wil graag uh, nieuwe vrienden. Of, uh, nou ja, ik, ik wil, maakt mij niet uit. 0800-1121, 0800-1121. Ik schrijf het allemaal op en dan uh, met mijn directe lijntje geef ik dat dan weer door aan de oude Klaas. En dan, uh, nou, wie weet hè? Dat is een beetje het idee van, of? Je, weet oh, okay. nooit. Dat weet, je weet nooit. Nou, heb, je, ik... heb je de intocht nog gezien? Uh, nee, nee, heb ik, uh, ges ik geskipt helaas. Ga ik even op zoek naar de intro? toch? Wat, wat wil jij graag hebben eigenlijk? Ik uh, zou wel graag een ticket naar New York willen, om te mm -hmm. beginnen. Ja. Hoeve maar hoeveel mag ik op het lijstje Ja, mag van alles. Ik heb een uh, nieuwe mixer nodig. <laughs> ticket ja. New York? Ik weet dat het een beetje suf klinkt, maar mijn mixer. mixer is echt kapot en ja. ik gebruik hem best vaak. Snap ik. Um, even denken, een winterjas. Winterjas. Ja, dat ook op zich wel komt dat wel goed van pas met dit weer. Ja, ja en toch ook een beetje de standaard leuke dingetjes. Hè. De, de, een een leuk kettinkje hier of daar. Of een leuk gezellig ringetje. Echt een beetje van die uh, meisjesflutsel dingen. Okay. Lekker luchtje, mag ook wel. Luchtje. Iets van... Uh... Ja, gewoon even wat leuke... Okay. leuke, leuke dus je meisjes. hebt niet al te veel wensen, begrijp ik. Nee, ja, marsepijn. <laughs> Als het dan uh, over iets, uh, iets kleiner dingen... is dus dat is echt mijn, mijn favoriet. Ja. Mixer. Ja, denk je dat dat lukt? Ja, waarom ze... Nou ja, je oh, ik, ik krijgt het niet van mij, ik krijg het van nou Klaas. Hè? Dus uh, oh, okay. ik schrijf het alleen maar op en geef het ja, aan door. Ja, okay. eh, waarom niet mixen? Ja, omdat ik hou enorm van bakken <laughs> Logisch. <laughs> ja, dat doe nou. ik dan nog zondagochtend En ik wil graag zo'n te, nieuw telefoon 4S, wil ik. Ah, dat ja, zou ik graag willen hebben. Goeie keuze. Goede keuze, hè? Goed, even kijken of ik hem hier kan vinden. Ja, het Sinterklaasjournaal. Zet je naam dan in het dan grote pietje waar die naartoe moet lopen. Op een website. Een momentje, Bekijk dit ja. filmpje. Ja. Het Sinterklaasjournaal met Duwertje Blok. Sinterklaas met Pieten aangekomen, drukte in de pakjeskamer... en wat doen we met de Pietenmutsen? Hallo allemaal, daar zijn we voor de tweede keer vandaag met het Sinterklaasjournaal. Want vanochtend waren we natuurlijk ook bij de belangrijkste gebeurtenis van het jaar. Het moment waarop Sinterklaas van de stoomboot stapt... en na dat hele lange jaar wachten eindelijk weer in Nederland is. Dus het wordt weer gezellig de komende tijd. Met lekkere chocolademelk, met... Uh, Pepernoten, zit helemaal vol met pakjes en pieten. En over die pieten hebben we ons behoorlijk zorgen gemaakt. We dachten namelijk dat ze helemaal niet zouden komen dit jaar. Hm. Maar vanochtend werd duidelijk dat we ons druk hebben gemaakt om niks. BNN. BNN. BNN. BNN. BNN. Luc Ikink. Ik heb het altijd al geweten. We maken ons altijd maar druk om niks. Wat wil jij graag, uh, graag hebben voor, uh, uh, voor Sinterklaas? Laat het weten via 0800-1121. Dus 0800 1121. Wat wil je graag hebben? Ik wil dus graag een nieuwe telefoon hebben. En uh, dat is niet omdat ik nou per se zo'n nieuwe telefoon nodig heb. Maar gewoon omdat ik graag een nieuwe telefoon wil hebben. Ik ga eens even een lijntje prikken. Ik heb hier al op uh, lijn 3. Hallo, goedemorgen, met Luc. Ja. Heel lekker, heel lekker. Hallo, hallo, hallo, ja. hallo. Toe uit de piebal, heel lekker, hè? <laughs> God, wat een ja. raar gesprek. Toe uit de piebal, heel, heel. Ja, nee. heel lekker. lekker. Oh, ik heb meer. Diensten uh, door... ja. hè? Hallo? Ja? Koningen door te maken en kills, hè? <laughs> ik versta er dus helemaal geen ene Jota, jota. van, jongen. Ja? Ja. Bouwdrubber. Legen ja. Bouwdrubber. hè? Ja. Goed. En. Uh, um, wat wil je hebben? 08011V1. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En hey, jongens, hou eens op, hou eens. Het is ook wel gek voor jullie. Nou, oh, dat helpt. 0800-1121. Wat zou jij graag willen hebben voor Sinterklaas? 0800-1121. Dus heb ik hier uh, twee, uh, twee tv-schermen voor mijn neus. En op eentje staat, uh, staat dan het NOS-journaal uit, uiteraard qua geluid. Alleen, dan hebben ze wel de uh, ondertiteling zit er wel bij. En er was een heel verhaal nu over de mijter van de Sinterklaas... Uh, van uh, tijdens de intocht. Want uh, Sinterklaas had namelijk zijn mijter verkeerd om opgezet. Precies, met een diamantje. En dat diamantje zou dan uh, normaal gesproken voor op de mijter zitten. En nu staat hij deze achterop... Dus ja, je snapt natuurlijk wel dat er ineens allemaal geruchten en intriges waren. Want waarom had die oude Klaas zijn meiten verkeerd op? Uh, nu is volgens nos Journal uh, dat opgehelderd. Die hebben even gebeld met een woordvoerder van Sinterklaas. En uh, volgens uh, die woordvoerder was het dus een foutje van de meiter, Piet. Ja, zo kun je alles oplossen uiteindelijk. Hè. We zijn de jaarlijkse 4-7 verlanglijst aan het samenstellen. Dat is een grote traditie hier in dit programma. We verzamelen eigenlijk alles wat je wil hebben. Maakt niet uit. Ik bedoel, je hebt vast een lijst met spullen die je nog graag zou willen hebben. Op de lijst staat nu al, ticket naar New York, een nieuw telefoon, een mixer, een winterjas, een ketting, een ring, een luchtje, een Wat wil je hebben? 0801-121, 0801-121. En dat kunnen natuurlijk allemaal uh, ja, materiële zaken zijn, maar het kan ook uh, wat, wat anders, uh, andere dingen zijn. Uh, goedemorgen, Roos. Hey, Luc. Hallo, Hoi. hallo. Hoi. Hoe is het? Ja, ik ben, ik ben niet zo material hoor. Ik bedoel, uh, nee, geen, als uh, Madonna. Geen material girl? En ik denk uh, ook uh, dat uh, Sinterklaas een statement heeft gemaakt, hoor. Met zijn, uh, met zijn de... mijter? Ja, ik meen het. Oh. Achter achteromgekeerd. Het zal... gaat niet over het, over het hebben, het gaat over het houden. Ja, ja, ja. ja. Je, denkt, je denkt dat hij het stiekem e expres heeft gedaan? Ja, ja, ik meen het. <laughs> ja, het zou kunnen. Ik heb het gezien ook. En ja. dacht, ik bedoel, die, die heeft dat toch wel die hele rit uh, meegekregen van, uh, draai die ding even om. Ja, ja, ja. ja. Dat er op hem ja, nou, in is gepraat het... van, joh, dat is een goed idee, moet je doen. Ja. ja. zou kunnen. Ja, ik ja. weet het niet. Ik bedoel, het is misschien een leuke uh, vraag voor de uh, kids uh, op het Sinterklaasjournaal. Ja, ja, ja. Later van de week. Maar ja. Goed. Vond je het een goede Sinterklaas trouwens? Moet het ja, toch wel ik hebben. vond hem goed. Ja. Ja, hij, uh, hij mag blijven. Ja, vond ik ook hoor. Ik vond dat hij het leuk ja, deed. ik bedoel, uh, het, is, uh, het is niet uh, niks om uh, zomaar voor het eerst uh, voor, uh, tot Sinterklaas gebombardeerd te worden. Nee, nee. En, en we zijn al jarenlang uh, de oude Sinterklaas. God, hoe weet hij ook al. Bram. Niet? Bram, ja. Ja ja gewoon die zijn we gewend ja. en die uh, deed fantastisch altijd maar ja, ja goed dan alles komt er eind ja dat is ook zo dat is ook zo maar ik vond ja. dat hij dat hartstikke goed deed alsof maar die het al jaren ik, ik ben er niet één van wij moeten de oude Sinterklaas houden nee <lacht> dat vind ik ook hoor dat vind ik zo'n ja bedoel ja dingen veranderen nou eenmaal. ja, en, uh, ik ja. bedoel uh, je jaagt je vader uh, van uh, 92 ook nu op een paard, ja? Nee. <lacht> nee. En het paard is ook nog ver veranderd, hè, trouwens. En Heb het dat... paard is al veranderd. Ja, ja goed, dat krijg je dan krijg ja, ik dan. Ja, als als regen uh, ga, gaat gaan ze allemaal. Vaste maar deze zou ik maar zeggen. <lacht> ja. we, hebben, we hebben het over, uh, over onze verlanglijst dus. Hè. jij was, jij, ja. jij bent geen material girl. Nee, ik ben geen material girl. Ik ben, ik heb ook de pech altijd jarig te zijn rond uh, om Sinterklaas. Ja. Nou, belt mijn uh, oudste kind op uh, deze week van maand dat je voor je verjaardag hebben. En ik kan maar één ding uit te brengen, en dat is Adriaan. En wie is Adriaan? En Adriaan is mijn jongste zoon. Oh. En die wil me al vier jaar niet zien. Hé, hey, jeetje. Ja... Shit, shit, partij shit jongen, je wil het niet weten. Nee. Maar goed, ik bedoel. Ik uh, respecteer zijn keuze. Ja. Maar uh, niets liever dan uh, Adriaan in mijn schoentje. <laughs> zou <ik maar> zeggen. <laughs> ja, snap ik, ja. En niet in een doosje met een strikje erom, want uh, kind is het helemaal niet. Nee, nee. Maar ja, gewoon. En waarom, waarom, als ik vraag mag, waarom, waarom spreken jullie elkaar niet meer? Nou, hij trok het niet. Uh, ik heb een paar hele stomme dingen gedaan uh, destijds. Mm -hmm. En hij trok het niet om dat aan te zien. Nee. En had je, heb, ja. je, heb, heb je nu zoiets van, nou, hij had toen wel even gelijk maar dat ja, hij... Uh... is vier jaar later en ik heb er wat aan gedaan. Ja, ja. ja. Dus, Joho, uh, Adriaan, ja. hoor je dit? <laughs> <Ja>. <laughs> zal, dat zou wel mooi zijn. Ja, dat zou wel leuk zijn. Het zou wel ik mooi zijn. Ik probeer alles, joh. Ik weet ja. het verder ook niet. Ja, bel je hem ook heel vaak eens over? Of dat je probeert contact nee, met hem te krijgen? Nee, nee, nee. Ik ben gestoken. Nee. Dus ik, ik, ik, ik respecteer dat. Ja. Ik weet niet eens waar hij woont. Terwijl nee? mijn oudste zoon dat wel weet. Maar ja, ja lichaam. Ja, ja, ja. Dus ik wil hem ook niet als uh, uh, uh, paard voor de wagen. Die nee, nee, nee. Nee, nee moet dat, niet. Dat, dat moet je ook goed houden natuurlijk. Dat, niet, gewoon, ja. dat, dat, dat kan ik ook, ook uh, best wel goed gescheiden houden. Ja. Maar ja... Nou, het is gewoon moeilijk. Ja, wel lastig. Zeker met dagen als dit, weet je. Ja. Verjaardag, Sinterklaas. En hij is dan uh, begin oktoberjarig. Mm -hmm. En uh, mijn oudste zoon is begin novemberjarig. Nou, dan kom ik aan het eind november en dan krijgen we Sinterklaas. Dan ja. de kerst. Jonge, ja. jonge, jonge. Nou. <laughs> ja, dat ja. is gewoon moeilijk. Ja, dat kan me voorstellen. Dat is wel jammer dat Ariane ja, dan niet dus, elke keer uh, Ja, dan denk ik, nou, uh, moet ik een nieuw huis? Nou, dat komt eraan. Ja, een nieuwe smartphone wil ik ook wel. Yeah. Nou ja, goed, daar heb ik geen geld voor. Uh, dat komt nog wel een keer, want die andere is nog niet gevat. Nee nee, nee, nee, nee. Ja, nou, dus... Als je dat allemaal wegstreept tegen elkaar, dan blijft het gewoon... Uh, wat er uh, overblijft blijft is gewoon uh, een goed contact met, jij, met je Ja. Yeah. En ik en heb uh, wel heel goed contact met mijn oudste zoon. Ja. Yeah. Maar mijn jongste, die... Ja... Die ik heeft een standpunt ingenomen en uh, ja. blijft er vooralsnog bij. En kun je niet uh, proberen. Ik uh, bedoel, ik neem aan. Ik bedoel, ja, je, wat je, moet ik doen? Ja, ik, weet ik niet. Familie Diner, weet ik het. <laughs> nou ja, met die bed van Leeuwen uh, erbij. Ja, man. Ja. ja, maar goed, ik bedoel, moet je zo ver gaan. Ja. ja, dat zou ik zelf ook niet zo snel doen, denk ik, zo'n familie Nee, Diner, Precies. Uh, nee. Ik bedoel, uh, kom op. Partijtrammelant tot en met. Ja, maar je zou misschien wel. Ik weet niet of dat, dat heb je misschien wel wel geprobeerd hoor. Maar toch om, uh, om te kijken of je, of je oudste zoon. Uh, of die uh, weet ik veel kan bemiddelen of zo. Of, uh, want hij heeft kennelijk wel contact met jullie beiden. Ja, hij heeft contact met ons allebei. Dus ja. Klopt. Ja. Maar, je... maar ja, hij vindt het ook moeilijk. Ik ja. bedoel, hij voelt mijn pijn, maar hij voelt ook de pijn van zijn, van zijn broertje, weet je? Ja, precies, ja. ja ja, precies, en, dus, dus uh, hij... ja moet, je, moet je iemand in zo'n positie zetten, nou, dan zeg ik ook voor, uh, voor, voor het persoon uh, die mijn oudste zoon is. Mm -hmm. uh, dat, dat moet ik gewoon niet doen. Nee. En dat heeft hij me ook uh, destijds uh, gevraagd. Van, ja. Dat kan je niet maken, maar ik ga hierin niet kiezen. Het is een ding tussen jou en Adriaan en, uh, ja. Hm. Nou, vervelend zeg! Ja man. Ja, nou. Maar goed, ik bedoel, het is geen natte bende meer. Dat, niet dat ik er iedere uh, moment over in snikken moet uitpassen. Nee, maar het is ook al vier ik, jaar geleden natuurlijk. Ik kan naar kijken, maar uh, gewoon als ik hoor van... Wat wil je hebben? Ik wil niks hebben, joh. Ik wil <laughs> ja. houden. Ja, ja, ja, ja. Ik wil houden van. Ja, ik denk ik, nou, ik kan dat het, ik, willen we allemaal natuurlijk zetten, ja, ja, ik kan het op het lijst zetten, maar ik weet niet of het gaat lukken, natuurlijk, maar ja, dat weet je toch nog. Ja, dan kan Sinterklaas er ook niet voor zorgen. Nee, joh, nee, nee. de kerstman nog, uh, weet ik het. <lacht> maar, dat je hem doorstuurt, uh, ja. Een, smart, een smartphone uh, is wel leuk hoor. Ja. Je goed, dat gaat ook niet gebeuren. <lacht> <lacht> o, denk je dat je wel gaat krijgen, dan? Uh, doe je, of doe je überhaupt niet aan Sinterklaas dit jaar? Nee, dit, dit is altijd een beetje zo verdeeld, weet je wel. Van uh, kerst, uh, want uh, nou, moeders is ook nog gescheiden. Mm -hmm. Dus Sinterklaas is uh, bij uh, de ex. Oh ja. En uh, de kerst is bij, uh, bij ma. Ja. Of rondom ma, zullen we zeggen. Ja, en dan heb je oud en nieuw voor jezelf. Ja, ik bedoel, uh, mijn oudste zoon heeft inmiddels ook met... Uh, vier, uh, zes uh, ouders maken. Ja. <laughs> ja, toch? Dat Gewoon, is ook zo. Modern Times. Ja, ja, dat Gewoon, is ik, zo. Ik zou niet graag jong willen lezen hoor, in deze tijd. Nee, waarom niet? Mijn vader en moeder sloegen elkaar de hersens in, bij wijze van spreken. Dat deze niet, je letterlijk hoor. maar. Ja. Uh, ja, die waren in ieder geval niet gescheiden, zou ik maar zeggen. Nee, precies. Nee, nee, dat snap ik je. Nou, Roos, ja. ik, uh, ik, uh, ik zet hem erbij op ja. het lijstje. Adriaan in een uh, schoen graag. En, nou, uh, ik, uh, ik hoor mezelf een beetje zo terug. En ik vind het best wel dat ik er een beetje vrouwelijke. Uh, nou, vind ik ook. Je Een vrouwelijke blik ook uh, bij blijven hebben. Vind ik ook. Ik, maar bedoel, ik, ik ook hoor ook, wel dat je het wel echt graag wil. En uh, Luc, ja. ik heb het je al een paar keer uh, via Twitter gevraagd. Ja. Hoe heet nou toch die openingstune, joh? Oh, die openingstune? Ja, man. Ik Wordt er uh... niet goed van. Ik zou het <laughs> niet vinden. <laughs> Dat is uh, uh, Jack Penate. Ja? Uh, uh, dus uh, Jack en dan uh, Penate. Peñate. En het liedje heet uh, Tonight's Today. To of... Tonight's Today, ja. Oké. Okay. Zo heet het liedje: Jack P ben natte. En dank je ook trouwens over de tip van, hoe heet die? Uh, Gatje, Ja, die is ook goed, hè? Ja, ja, ik, ja heb, ik, heb hem, ik heb hem, denk ik. Ik heb alle goede muziek bij jou weg, Ja, mee, cool. precies, precies. Ik heb hem, denk ik, vier maanden. Heb ik hem elke keer gedraaid? Ja, nou, en dan ben ik er aan. Hé hey, Roos, dank je wel. En, en hey, fijne, fijne. Ik blijf verder luisteren. Dank je. wel. Fijne feestdagen er komen. Jij dan, ook. Oké. Okay, hoi, Hoi. Dag. Weer bijschrijven op de lijstje met leuke liedjes. die ze uh, heeft ontdekt via dit programma. De drums and money. Uh, Angelique, goedemorgen. goedemorgen. Um, even kijken, <lacht> zou jij iets. Uh, wil jij liever iets duurs hebben? Of. Uh, hmm. liever iets groots? Hmm. Dus, te, zeg maar, dus dat je iets hebt wat heel duur is, bijvoorbeeld een ja, herorbellen of zo, weet ik veel. Hmm. Of iets heel groots wat je echt lekker met veel plezier kunt uitpakken? Dat vind ik moeilijk. Ja. Uh, ik zou zeggen... Ik vind uitpakken altijd wel leuk. Ja. Kies jij voor Sinterklaas of voor kerst? Kerst. ja, Heel duidelijk. Uh, kerst of oud en nieuw? Kerst. Kerst of je eigen verjaardag? Kerst. Ja, de eerste <laughs> ja. kerstkind. Ik heb echt een kerstkind. <laughs> kerst, ik zo kerst, gezellig. Kerst of de zomer? Oké, okay, well, dat, ja, dat is zo. Ja. <laughs> ja. We zijn de jaarlijkse 4-7 verlanglijst aan het samenstellen. Wat mm -hmm. zou je graag willen hebben, dat soort dingen allemaal. Mm -hmm. uh, ik heb ooit een keer een, een, een, een cadeau gehad. En uh, dat vond ik toen niet leuk. Krijg je dat idee? Ja. Ga ik straks vertellen wat het is. Maar dat is echt dat is het gevoel dat je iets krijgt wat je niet leuk vindt. Dat ja. oh, vind ik echt zo'n nagevoel. Dat heb ik dus ook een keer meegemaakt. Ja, wat kreeg, maar je? Ik, uh, kreeg toen We hadden het heel groot pakjesavond. Ja. En toen En mijn vader, gaan het keer gewoon minder doen. Ja. En toen kreeg ik een sleutelhanger. Ja. En één Barbie pop. Oh. En ik was heel erg verwend toen ik klein was. Ja. Dus toen uh, ik en mijn broertje kregen bij zo'n sip keken we. Ja. En toen is mijn vader alsnog een poppenhuis gaan kopen. Diezelfde avond? of, of De volgende dag. Oh, oh dat wel. Ja. Hij mocht wel even nog even slapen. <laughs> maar had nu, nu denk ik echt van, oh, wat erg waar. Ja, ja. Een, soort van, een soort van geestelijke chantage ja. doe je dat als kind, hè. Mm -hmm. Ja, een beetje zielig kijken en ondertussen net doen alsof, uh, alsof, je, zo, alsof je het zo slecht hebt. Precies. Terwijl dat... een sleutelhanger ook mooi is. Ik wou net zeggen. Wel een rake sleutelhanger. Ja, dat wel. Ik ja. zou trouwens bij mijn kinderen, ik zou nooit naar de winkel gaan om het alsnog te komen. Dan hebben ze pech. Ja vind ik ook ja. streng blijven precies maar ja kunnen wij nu makkelijk zeggen we zijn nu op kinderleeftijd ontstegen dus het uh, is <laughs> lekker makkelijk hey, wat zou je nog wel graag willen hebben uh, mijn verlanglijst staat er heel lang een PlayStation 3 ja ik heb zelfs de spellen al alleen de computer nog niet Ja, joh? <laughs> ja Sims 3 voor PlayStation heb ik al ik heb nu Modern Warfare ook <laughs> ja. maar het apparaat zelf nog niet dus oké okay. PS3 mijn auto wordt een beetje crappy oh. dus nieuwe auto ja wat voor eentje groot of klein nou, gewoon een, een hatchback, maar uh, ik ben wel fan van B.W. De BMW 1-serie, die heeft nu een nieuwe lijn uit. Dat zou nee. ik wel leuk vinden. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ik zet het er maar gewoon even bij, want hoe specifiek hoe beter hoor. daar ja, ik wel precies. voor. Ja, precies, Dan staat Zelfsgrijs. hij daar in de winkel en denkt ja, ja. Uh, ja, geen idee, doe mij die maar. En dan blijkt het toch de verkeerde te zijn. krijg je een rode BMW. Ja. Maar ben jij echt zo'n zo uh, zo uh, uh, uh, meisje? Als je zelfs weet dat BMW een nieuwe uh, <lacht> lijn uit heeft. <lacht> nou, BMW, BMW is toevallig wat was mijn eerste auto ik oh, ja. dus dan ben ik een beetje BMW-fan. Maar. Ja. maar op zich, ik zou ook tevreden zijn met een. Nou, een Range Rover of zo. Oh ja, dat, dat maakt het verder niet zo veel uit. Nee, nee. nee. nee. Is maar wie die heeft en uh, nieuw is. Ja. En hey, wat <laughs> nog meer? Um, reis. Ik ben al echt jaren hmm. niet echt op vakantie geweest. Waarom niet? Geen geld. Oh ja. En geen tijd mm -hmm. dit jaar dan. Ja. Dus ik zou wel eens op vakantie willen. Naar okay. Jamaica. Oké, okay. In Jamaica. Weet ja. je daar wel eens geweest? Nee. Oh, waarom? Waarom? Nou, sowieso ben ik heel gek op dansen en reggae. Ja. Daar alleen al. Ja, dan moet je daar wel naartoe. Precies. Ja. En warm. Ja. Lekker warm. Ja. Oké. Okay. En, rei... en verder ben ik niet oh. materialistisch. <laughs> nee, hè? Dus een gloedje <laughs> nieuwe auto, een uh, spelcomputer en een reis. Ja. Voor jou. En als je van deze drie zou kunnen kiezen, wat je nu het meest Zo... nodig hebt? Oeh. Ik heb eigenlijk wel heel erg hard vakantie nodig, maar dan zou ik toch <laughs> voor de auto gaan omdat het langer meegaat. <laughs> ja. Ja. En dat je dat ook weer door kunt verkopen. Ook dat? Ja, ja ook tuurlijk, dat. Ja, ja. moet er ook bij. Goed, 0801-121. Help ons die verlanglijst uh, vullen. 0801-121. Wat zou je graag willen hebben? Ja, het kan echt van alles zijn. Hè. Het hoeft niet zo materialistisch als Angelico, maar het mag ook wel mooi. <laughs>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 die je net hoorde, die is van de, de BNN University... en uh, Eliane is ook van de BNN University... en die heeft uh, een beetje muziek uh, uitgekozen. En uh, zo van dit eerste uur. En er zit een, uh, zit er een lijn in. Misschien heb je hem al ontdekt. Uh, de lijn is een beetje geld... of uh, materialistische dingen. Dat is een beetje de lijn van, uh, van, deze, uh, van deze nacht... Uh, qua, uh, qua liedjes dan, hè, van het eerste uur. Dus mocht je daar nog een, een toevoeging voor hebben... Dan, uh, dan kun je die meteen even doorgeven, 0801-121. En dan uh, hoor ik ook meteen graag wat je zou willen toevoegen... aan het lijstje met, uh, met uh, uh, ja, ons verlanglijstje. Dingen die we graag willen hebben. Jenny, goeiemorgen. Goeiemorgen, leuk. Hoe is het, Jenny? Ja, gaat wel. Gaat wel? Ja hoor. Niet de beste dag ooit tot nu toe? Nee, nee, nee, nee nog niet. Nog lang niet. <laughs> kan nog komen, Wat lekker weer, 9 graden zonnetje erbij. <laughs> hey, wat wil je graag hebben? Want ik heb al een behoorlijk lijstje met spullen. Ik wat zou graag een liseetje willen. Een al is die achterhand? Wat, wat is dat? Zo'n brommobiel. Oh, zo'n uh, zo uh, waar je met een brommerijbewijs in mag. Maar het lijkt op een autootje. Ja. ja. En het heet een liseetje. Nou, dat merk. Oh, zo, ja, dat is een merk oh, Dat heb ik nu al twee keer gezegd. dan. <laughs> ja, ik kan ook zeggen: Ook zo'n en kan. Dat heb je dat drieën? Ja, ja, ja. Ja, ik weet echt eigenlijk niet. Of... Nee, goed. Maar een brommobiel dus. Ja. Maar um, um, heb je uh, hem nodig? Een scootmobiel, maar uh, daar kan ik in de winter niet weg mee. Ja. Want uh, dan krijg ik koude handen van. Ja. En uh, de handen willen normaal al koud worden. Ja. Dus dan uh, kan ik de. Uh, kan, ik, kan ik niet naar voren en naar achteren bewegen? Oké. Okay. Ja. Uh, yeah. Want zo en en zo'n scootmobiel, heb, is dan, dan zit je buiten eigenlijk, hè? Wat zeg je? En zo'n scootmobiel, dan zit je buiten. Dat is zo'n... Uh, ja. Uh, ja. En een, uh, met een, een uh, Brommobiel, mm -hmm. dan zit ik binnen. En zit ik ook weer iets veiliger. Ik heb een, uh, kort geleden heb ik een best zware operatie gehad aan mijn nek. Ja. En daar moet ik dus ook een, uh, voorzichtig mee zijn. Ja. Dus je hebt eigenlijk wat hulpmiddelen nodig, eigenlijk, komt het op neer, hè? Ja. Ja. Uh, die krijg je niet van het zieken onze nee en ik kan het zelf niet kopen moet je het zelf uh, ja zo'n brommobiel moet je zelf betalen ja ja maar dat is nogal nee, wat volgens mij een behoorlijke prijs toch zo'n brommobiel nee hoor nee oh. nee ja, en, en Angelique vroeg ook om een BMW dus mag jij ook wel een brommobiel hebben denk ik dan maar daarom <laughs> uit Angelique BMW haal ik misschien zes een uh, brommobiel Ja, nou, ik denk al wat meer nog inderdaad ja dat denk ik ook wel. Nou, ik zet het erbij, in. En hij moet rood zijn. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Als je toch bezig bent met ijzer. <laughs> ja, toch? Ja, vind ik ook, hoor. En goed. is hij niet rood, dan spuit ik hem wel erop. Ja, dan krijg je een spuitbusje ernaast. Ja, oké. Okay. <laughs> Dankjewel, Jenny. Tot later weer. Heb je regen. nog contact met... Moet je het adres van die garage nog hebben? <laughs> nee, maar die vindt laatst vanzelf, joh. Oké, okay. <laughs> dat goed. Doei. Doei. Doei. Uh, dan gaan we naar Mark. Mark, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Hoe is het? Ja, prima. Ja, Waarom ben je nog wakker? Je klinkt hartstikke opgewekt en uh, wakker. Nou, ik ben sowieso een nachtmens en ik ben eigenlijk net onderweg naar huis vanuit mijn werk. Oh, wat voor werk doe je? Uh, ik ben licht- en geluidstechnicus. Oh, Oké, okay. bij, uh, bij, uh, bij een theater en zo. Uh, onder andere, ik heb uh, vandaag was het dan, uh, zat ik op het Mediapark en dat heeft een uh, evenementje uh, gedaan. Oh, hier om de hoek. Ja, ja inderdaad en uh, studio, studio 21 ah oh, ja die grote studio staat dat. Ja. Dat, is, dat is toch de grootste studio van Europa hoor ik wel eens uh, dat is 22 oh dat is 22 ja 22 is inderdaad de grootste van Europa en 21 is dan de daar zit nu dat is een grote live studio voor live entertainment dus dinershow en evenementen oh ja dat is uh, oh, ja, ja dat is ook zo daar loop je dan op af hè dus op die rotonde eigenlijk uh, zit dat dan. ja inderdaad oké okay, nou dan weten we waar je gewerkt hebt vandaag ja um, maar dan weten we nog niet wat je wat je wil hebben nou, ik heb heel graag op mijn verlanglijst staan een iPad. Een iPad. En de reden waarom is omdat ik inderdaad dit werk doe en ik ga in januari ga ik door het land met een uh, toneelstructuren. Mm -hmm. En dan is het veel makkelijker om een iPad, want het, brengt, het heeft veel, meer ruimte, of veel minder ruimte in je tas dan zo'n grote laptop. Ja. ja, het is hartstikke, het is een heel ander ding zo'n tablet, dat, dat is ja, zeker juist. zo. Ja, en, uh, je hebt gewoon gelijk alles bij de hand. Ja, en uh, met wat voor theater ga je mee dan? Ik ga mee met een toneelstuk van Rick Engelkens en dat heet Eten met Vrienden. Eten met Vrienden. Ja, het is een, uh, ja, een uh, ik wil niet zeggen remake, ja, je mag het wel zeggen, mm -hmm. uh, van een toneelstuk wat tien jaar geleden in het theater heeft gezeten met Huub Stapel onder andere en uh, René Zoutenbijk. Oké. Okay. En moet ik me dan voorstellen dat je dan, dat je dan echt als, uh, als licht- en geluistechnicus, dat je dan gewoon echt continu met, met, met de acteurs meereist eigenlijk? Ja, ja. Ik... Uh, uh, zoals dat nu uitziet hebben wij een speellijst van 80 voorstellingen in, de, in vier maanden. Wauw, dat is wel heel veel zeg. Ja. ja. En dan, maar dan, uh, je slaapt wel weer thuis, je gaat wel weer telkens terug. Uh, dat hangt er helemaal vanaf. Uh, die besprekingen die lopen nog, maar we zijn uh, gewoon uh, aan het kijken wat het makkelijkst is en wat het minst gevaarlijk is. Ja, ja want uh, soms ben je laat klaar en dan... Uh... Ja. Ja, een, voor, een goed voorbeeld is dat we de, uh, op een gegeven moment op een zaterdag spelen we in Stadskanaal en de zondag spelen we in delft ja, ja, ja. Ja, dan is het voor mij uh, afkomstig uit Gouda is het makkelijker om dan in een hotelletje te stappen. Ja. Want uh, om nou 300 kilometer terug en dan weer 300 kilometer heen en dan weer 300 kilometer terug te rijden. Ja. Ja, maar ja, dat, dat is wat uh, live on the roads noemen ze dat dan, hè? Ja, oké, okay, maar uh, als het op een gegeven moment uh, uh, ten koste van je gezondheid gaat... Dat moet je maar uh, niet doen. Nee, nee. Maar dat, dat is gewoon een overleg. Ja. En uh, sommige dingen die kunnen wel en sommige dingen kunnen niet. En is dit, uh, uh, want nu, nu ben je dan technicus. Heb je wel heb je, had je vroeger ook echt de, de, de, de drang om zelf op het toneel te staan? Of was je altijd de man achter de schermen? Nou, dat uh, grappig dat je het zegt. Uh, ik heb vroeger wel altijd uh, in de middelpunt. Uh, ik was altijd wel een jochie van die graag in de middelpunt stond. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb wel eens, ik heb wel eens in schoolmusicals gezongen en uh, ik speelde in een orkest waar ik nog wel eens een solo deed. Maar uh, op een gegeven moment raakte ik uh, besmet met het theatervirus en nu maakt het me niet uit. Nee, nee. Het mooiste is ook, ik heb eigenlijk altijd gezegd van ik wil met mijn werk, wil ik, uh, te, uh, wil ik bewerkstelligen dat mensen met een goed gevoel naar huis gaan. Ja echt gewoon, ik doe mijn best om die, avond, om die mensen een goede avond te bezorgen. Ja. En of dat nou inderdaad op het toneel is of als uh, radertje achter het toneel, dat maakt mij helemaal niks uit. Ja, maar Rick Engelkus krijgt straks het applaus, terwijl jij echt hem mooi uh, uh, uitlegt. En het, zoals het alles klopt, zeg maar. En dat, wat wat ja, echt heel ja. belangrijk is voor, uh, voor theater. En, uh, maar dat, uh, en... uh, Meestal is het zo dat uh, wij als licht, en uh, ik zal het dan het licht gaan doen van die voorstelling. Hmm. Mijn collega het geluid en wij zitten wel in de zaal. Dus die mensen zien wel dat wij bezig zijn. Ja, precies. Ja. Oh, ja, ja, ja, ja. En, er zijn ook heel veel mensen die dan inderdaad die voorstelling gezien hebben of een andere voorstelling gezien hadden. En dan echt speciaal naar ons toe kwamen van: jongens, het zag er perfect uit. Ja. Nou, dat is ook leuk. Ja, dat is ook, zo. dat is ook zo. En dat is ook heel belangrijk, want ik ben ook wel eens in, in een theater. En dan, ja, dan merk je soms van, uh, dat, dat, ze, dat ze een beetje te suffen of zo. Ik weet niet wat het dan is. En ja. dan denk je echt, kom op, even een beetje, dat hoort er ook bij. Ik bedoel, het is niet alleen maar het acteren natuurlijk. Sterker nog, je wordt ook meegenomen natuurlijk door, door het licht, uh, uh, door licht en geluid. Ja. Absoluut. Als het uh, plaatje klopt, dan, uh, dan hebben de acteurs eigenlijk... Uh, nou, ik wil niet zeggen makkelijk, maar dan, uh, dan hebben ze een hulpmiddel mee, uh, erbij. Ja, ja. Nou, ik ga kijken of ik dit gesprek al in rijm uh, kan opschrijven. En dan uh, geef ik het door aan de oude Klaas. Kijken of er een iPad voor je in zit. Oké, okay, nou, ik hoop het. Dankjewel. <laughs> ja, dankjewel. je okay. Mark. Oké, oei. Is even kijken wie we hier hebben. Goedemorgen. Hoi, Luc. <gasps> daar is... En, hey, leuk. Daar is Kees. Kees heb je gemist, jongen. Tja, wat was jij, joh? Nee, maar ja, dat, ik, ik vond die uh, andere presentatie ook goed. Ik heb vorige week teruggeluisterd. Ja. Uh, uh, vond je een beetje vervelend dat ze zo goed was? Ja, ik was wel een beetje. Want ik, nou, maar dat is echt, dat heb ik vorige week ook verteld. Maar dan kom je, dan kom je, dan kom je op je werk. En uh, nou, dan is echt iedereen is echt lovend was, waren ze ja. over Bora En toen dacht ik ook nou nou nou, nou. Deborah is overdag nog beter en jij bent meer toch een talkshowman hoor denk ik. Ja, ja, dat zou kunnen. Ik ben wel, ik merk wel als ik ook, ik presenteer ook wel eens BNN2D en dan moet ik er wel meer inkomen zeg maar. En heb jij dan in Vegas uh, ook naar uh, talkshows geluisterd in de radio? Ja zeker weten want je, had daar dus, uh, je hebt daar dus honderden zenders, wij hadden zo'n auto ja. met, uh, met, uh, met satelliet erin. Uh, serious uh, ontvangst. Ja. En dan kun je dus... Ja, je, je kunt naar alles luisteren. Je kunt uh, al die talkshows... Ook van die... Uh, van, uh, talkshows van die meloten heb je? Ja... Uh, en, uh, en je hebt ook uh, talkshows uh, uh, nee, met, met echt wel negen mensen tegelijk waar je niks van, uh, van begrijpt. En je hebt ook uh, uh, porno talkshows, dan gaan ze ja, de okay. hele tijd alleen maar over porno praten. Ja, het is echt hilarisch is het. Waar kan ik die hè, ontvangen? <laughs> <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ik stuur je wel, een Linkje. <laughs> nee. maar, maar, maar, maar, maar, maar, je bent ook op vakantie geweest, toch? Want ik dacht, je had het getwitterd. Ja, een Heb okay. je ja, het filmpje gezien? Nee? Ja, onder andere de naam Tim Putmans. Ja, Oké. Okay. Ik heb naar je toe gestuurd. Oh, ga ik even heel, kijken. Een heel dom filmpje, maar uh, ja. Oké. Okay. even kijken. Ah, oh, dan ga ik straks even kijken. Oh, op grappig. E okay. hey, op Twitter. Ja, oké. Okay. Uh, maar was het leuk? Ja, nou ja, het was, was echt uh, fijn eventjes zo lekker in de zon. Ja. Yeah. Ik had de eerste dag al zo'n beetje een zonnestek opgelopen, <laughs> natuurlijk. Want dan ga je veel te lang in de zon. Ja. Yeah. Want ik wilde eigenlijk heel veel scooter gaan rijden. Maar ik denk dat ik dat nou niet doe. Want dan zit ik nog heel dag in de zon en dan straks zo'n. Ook niet meer naar Radio 1 bellen, weet je? Wel. Nee, dan precies. Het zo vreemd? Ja. ja. <laughs> dat moet je ook niet hebben, natuurlijk. Nee. nee. Dat is wel lekker, hè? Zo even te zijn. Nee, Waarom ben je eerst. nou getrouwd met Simone? Ja, ah. ja, dat klopt. Ja. Oh, God, dat is wat. Ja, erg, hè? Nee, prachtig. Ja, het is ook wel. Het was heel leuk. We zijn in. Uh... Maar dat hou je eigenlijk een beetje. Uh, ja, jullie hebben het. Mm -hmm. Dus als je Twitter volgt, dan weet je het. Mm -hmm. Maar jij zegt dan niet van nou, ik ben met. Uh, Simone Wijnands getrouwd. Heeft. Nee, we houden het een beetje in het midden altijd. Ja. ja. Maar het is ook geen geheim hoor, dus het is niet dat ze willen van... Nee, dat het, relevant... het is geen geheim, daarom zeg ik het ook Ja, ja, ja iedereen weet het toch al wel. Ja. Maar uh, nee, maar we, we, we, we laten het een beetje in het midden. Ja. Maar het is wel nee, leuk. Het is leuk, want jullie hebben allebei eigen carrière. Maar ja. ik, ik dacht, uh, misschien moet je die B&N studio voor de nacht en zelfs voor dat uh, nieuws bi-entertainment mm -hmm. uh, gewoon maar thuis uh, nou, ik, plaatsen. Nou, ik, we hebben er wel eens over nagedacht om, uh, om het lekker vanuit uh, huis te doen, want dat kan namelijk. We hebben toen op ja. de boot gezeten en dan heb je ook zo'n apparaat en dan kun je dus ook gewoon, uh, kun je gewoon lekker uh, zitten waar je wil. Ja. Nou, toen dacht ik nog van nou, dat kan ik ook thuis doen, lekker een kop koffie erbij en. Uh, Ga ik gewoon lekker een piano. Ik ga even een keertje zitten? als experiment doen zo. Want ja. uh, ik bedoel, uh, ja jullie zijn zo nog elkaar gewaagd. Ja, uh. Het zou kunnen, het zou ja. kunnen. Maar ja normaal gesproken doet natuurlijk zo rijden, eh, uh, uh, lust. Ja oké, oké. Okay, okay, maar, maar dat uh, ja, BNN Today doen jullie we ook wel eens samen. Ja, ja daar komt er nog altijd iemand binnen wandelen. Natuurlijk. Ja, dat vinden we ook altijd heel fijn. Dan zitten we hier in Ingolstadt, Ja, die hebben een mooi leven daar, jongen. Nee. B &M. Ja, dat is ook zo. Dat denk ik zo. Hey, wat, wat, uh, wat zou je willen hebben? Want we hebben het over verlanglijsten en zo, met uh, ja. spullen weggeven, ja, dat soort zaken. Uh, toen ik op de laagste school zat, toen. Uh, ja, dat bleek dan later gaven onze ouders 2,50 euro. Vijf, twee gulden vijftig. En dan vulden we eigenlijk allemaal zo'n beetje hetzelfde in. Want we wisten ook, we hadden toen nog geen iPods en zo vier. Mm -hmm. En dan uh, deed je een portemonnee, yeah. een zakmes of een vierkleurenbalpen. Nou, oh ja. Dat Ken je helemaal niet. Jawel, die vierkleurenbalpen ken ik ja, nog wel. Want dan kun je in groen kun je het woord rood uh, schrijven. Dat is gewoon ideaal. <laughs> <Dat> <laughs> en dan vier... Ja, dan moest je zo drukken en dan kwam er weer een andere kleur uit. Nou, het was... Idioot ding natuurlijk. Ja. Maar ik heb hem niet meer. Dus eh, voor de rest kijk ik alles. Dus ik zou nog best wel eens een keer een Volgens mij bestaan ze ook helemaal niet meer. <laughs> ik weet het niet, maar ik kan me wel herinneren, inderdaad. Je had dan je had ook, en dat was voor uh, dat was voor de, voor de hebberige mensen, die ja. wilden graag een tien kleurenbouwpen. <laughs> Alleen die waren en heel dik. Ja, je, die waren heel dik. Ja, ja kun je, plastic Die ja, ja. Ja. En die gingen heel snel stuk. Ja, natuurlijk. Omdat maar ze van ja, plastic ja, ja. waren. Als je, als je twee kleuren tegelijk wil gebruiken, dan gaat dat niet goed natuurlijk. Nee, nee uh, ja, want dat deden mensen. mensen gingen, gingen twee, ja. twee uh, van die dingetjes tegelijk omlaag. En dan uh, ja, gingen ze kapot. Een vierkleurenbalpen. Dat... <laughs> nee, en als ik jarig ben en dan komt de familie. En dan, dan zeg ik, wil eigenlijk niks. Maar als je een zak brandhout meeneemt, dat is prima. Weet je, want ik heb hier dan open haard, Maar ik heb hier geen bomen op dat binnenplaatsje staan. Nee, nee. Dus ja, zulke dingen. En dat is eigenlijk wel lekker. Het gewoon... is het crisis en ik hoef niks, weet je wel. Ja. Gewoon praktische zaken waar je gewoon wat aan hebt op ja, dat moment even Ja, gezellig. Of kaas, of weet ik het. Uh, ja, niks. <laughs> kaas. Ik hoef niks. <laughs> Gezellige verjaardag, brandhout, kaas, kaas. en een vierkleuren balpin. <laughs> ja. die wil ik nog wel een keer hebben. Nee, ik wil hem niet hebben. hoe heb ik dan dat ding. Nee, dat is ook zo. Uh. Hé, hey, dankjewel Kees. Leuk weer okay, te spreken. Leuk. En een uh, fijne nacht nog, gesprekje later weer. Ah, ja, en uh, uh, ja, nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Ik, okay. is, ik ga nu even mijn ring één keer ronddraaien. Die heb ik natuurlijk en uh, het geeft dan gelukt. Ja, ik vind het wel een machtig avontuur, Ja, Leuker. het was zeker, een avontuur, het was zeker ja. een avontuur. Ik kan je het aanraden. Oké, okay. misschien luistert Simone ook wel. Uh, nee. Ik wens daar ook veel geluk met jou. Nou, dankjewel. Ik ga het doorgeven aan de Oké. Oké, Mooi. Dan gaan we naar uh, Jan. Goedemorgen, Jan. Hallo, vind jij het erg om nog even drie minuutjes te blijven wachten? Dan kan ik heel even een plaatje draaien en even naar de wc. Ja, draai maar eens een keer wat van Johnny Cash. Johnny Cash? Oh, dat is, dat is ook in een thema. Je hebt mee zitten luisteren. Ja, ik luister al een poosje, maar een paar een half jaar geleden hebben we elkaar gesproken over Johnny Cash. Oh, dat is waar. Je staat bij de Johnny Cash. Je hebt, hebt toch een, een beeld ook in, in, in... En toen mag je er ook één uitzoeken. Nou, dat, dan, laten we dat nu weer doen. Welke wil je horen? Oh, maar dat maakt niet uit. Kom Rider in, in the Sky of zoiets. Of uh, en Doe maar wat bekend. Iets dus. bekends. Even kijken. Ik heb hier Personal Jesus. Dat is wel een koffer, maar wel van dat mooie hem. Ja, ja, het is niet zo in. Het is een beetje kostbaar, hè. But, ja. Oh, ja, dat is waar. Even kijken. Euh... Je doet maar wat. Even kijken. Ja, ik zit. Als je dat zegt, dat is het moeilijkste. Country boy. Plot, like a heb ik niet hier. Solitary Man, vind je die goed? Ja, die is ook goed. Het is dus van Neil Diamond, hè, een nummer. Ja, maar, dan, maar wel van die, ook weer van die mooie... Hij heeft toch toen die, al die platen gecoverd die, die hij zelf mooi vond, hè, geloof ja, ik. Ja, ja. ja. Goed, Jan, ga ik die even draaien. Het duurt 2,5 tweeënhalf minuut en dan spreek je zo meteen weer. Tot zo. Melinda was mine.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 A solitary man, a solitary man, a solitary man. Johnny Cash en Solitary Man. Hier in 4-7 op Radio 1 en heel veel de Twitter doornemen. Ik zie hier... Uh, oh ja, daar kwam trouwens nog binnen, dat is wel grappig. Uh, Jenny, die belde daarvoor, uh, die zei uh, uh, een boodschapje voor Kees... dat een vierkleuren balpen nog bij uh, de Bruna te kopen is. Dan weet je dat. En uh, even kijken wat heb ik hier nou, Oh ja, Peter Simpela, dat is uh, de vrolijke bakker uit Zeeland. En die wil graag twee gezonde kinderen hebben. Dat zet ik erbij op het lijstje. Twee gezonde kinderen. Staat erop. Jammer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Schrijf je dat nog op in een pad of zo? Ja, ja, zeker. Ja, daar heb ik echt een, een lijstje heb ik hier hoor gevonden. Ik heb er twee wensen. En dat zijn? Een beetje liefde en een beetje geluk. Nou, een beetje liefde en een beetje geluk. Geen cadeaus, geen pushpast, dat hoef ik allemaal niet. Nee, dat, is, dat zijn kleine wensen, maar ook wel weer hele grote wensen natuurlijk. Ja, want dat is moeilijk te krijgen. Soms, ja. ja. Want, um, het uh, moet heel even, dat is wel grappig. We hadden uh, je hebt een uh, half jaar geleden uh, heb je gebeld. En toen, ik zei net even over dat beeld. Jij hebt wel, je hebt een beeld van Johnny Cash in je kamer staan, geloof ik. Nou, een silhouette, alleen zijn hoofd. Ja, dat vond ik zo mooi gegeven dat jij dan... Met het hoofd van Johnny Cash daar, uh, daar zat. Ja, dat is houtwerk. Ja, ja, maar je denkt dan uh, van nou, als je zoveel spullen van Cash hebt en je bent fan, dan wil je daar ja. misschien wel wat voor, van hebben, maar dat, uh, dat hoeft dus niet. Nee hoor, ik hoef niks. Ik heb uh, zoveel van Johnny Cash, dat wil je niet weten. Mm -hmm. Je weet er iets van, want je zei toen ik, ik kom al een keer langs. Ja. Dat, dat, uh, als jij wil, dan, uh, dan zoek ik dan maar op. Johnny Cash Fanclub. Johnny Cash Fanclub, dat was het, hè? Ja, topcom. En dan, dan vind je het daar de rest van een keer. En ja. Een telefoonnummer. En, en, en waarom, niet, uh, waarom, niet, waarom geen spullen? Wat, wat, waarom alleen maar. Ja, nee, ik, ik heb eigenlijk alles. En uh, ik, de, voor de toekomst is het een beetje leuk als je een beetje geluk, geluk en liefde nog krijgt. Ja, oké. Okay. Ik heb een vriendin en. Uh, en, en, en die heeft een zoon, en uh, ik heb een bootje en we kunnen varen, maar ik, ik kan zelf niet varen. Nee, ik heb want je hebt iemand nodig. Je, je, je, bent, uh, je bent slechtziend of blind? blind. Helemaal blind. Ah, helemaal. Ja, ja, dat is wel, dat is wel lastig. Dat je dan, als je dan een boot hebt, ja, dan. Uh, ja, je hebt altijd iemand nodig. Ja, ik heb een tandem <laughs> ja. ja? ik heb er twee jaar niet op gefietst. Eh, want je hebt, nu, uh, je hebt nu niemand die met je wil fietsen? Ik heb niemand die uh, kan of wil fietsen, ja. Ah, en, dat is. En, uh, zo, zo zijn er wel meer dingetjes. Dus je bent uh, afhankelijk. Ja. ja. Soms hoor, niet altijd, dat wil ik ook niet zijn, afhankelijk. Nee. Heb jij heb ook een, een blinde geleidehond? Nee. Waarom niet? Ja, dan moet ik nog met die hond uit. <laughs> super veel te <laughs> maar... Ik ga meestal uh, gewoon uh, met de taxi naar het dorp toe en uh, boodschappen doen en uh, dan loop ik rond. Ik weet uh, overal de weg natuurlijk. Mm -hmm. En uh, als ik in Zwolle ben ook, ik weet soms een taxi verder weg. <laughs> ja? En dan zeg ik, je moet hier, en ik zeg, nee, zet iets verder. Nou, nee, iets later, zet die ver, ik ben te ver. <laughs> ja, nou ja, dat moet hij <laughs> te He, weer terug. Maar woon je in Zwolle? In, Zwolle? in Dalfse. In Dalse ja. oh ja, ja. Ik, heb, ik heb in Zwolle gewoond. Dus... Ja, maar ik weet de weg van in, de, in Zwolle. Ja, ja. oké. Okay. Ik heb daar ook al een paar jaar gewoond, twee jaar. Maar is het, het, ik, ik, kan wel, uh, het, ik kan me ook wel voorstellen dat, dat het wel lekker is als, uh, als je even lekker kunt fietsen en zo. Dat is wel jammer dat je dat dan nu mist. Nou, het, het gaat me om een klein eindje. Je moet een keer in, be in beweging blijven. Mm -hmm. Een beetje lopen. Ik heb vanmorgen dan, uh, of uh, ja, zaterdagochtend dan... dan ben ik uh, gewoon lopend naar de brievenbus gegaan. Die is uh, een kilometer verderop, zeg maar, door het bos heen. Ja. ja, oh ja. Nou, dat vind ik prachtig. Uh, het moet wel mooi weer zijn, anders heb ik er geen zin in. Hé, hey, mag, uh, mag ik wat stoms vragen? Ja. Ben je wel eens verdwaald? Ja. Jawel, in mijn eigen tuin. <laughs> ja, serieus? Ja, ik heb een bos, hè. Ja. ja. Een stuk bos en dan, dan, dan, dan draai je een paar keer te veel. Ja. En dan denk ik, Frederik, waar ben ik nou dan sta ik met een boom in de hand of een tak, weet je alleen wat ik dan binnenbreng uh, voor de kachel. Yeah. En dan, uh, dan sta ik daar en ik loop twee keer rond. En ik had er een keer een kruiwagen neergezet, ik ben er drie keer omheen gelopen. Oh. En dus dat heb ik hem eindelijk gehad, want ik, ik moet dan oriënteren op geluiden, een spoorlijn of zoiets. Yeah. Of, of een buurman die wat lawaai maakt. En uh, ja, ik heb niemand uh, vlak daarnaast wonen. Nee. En uh, dan, dan moet je echt op uh, geluiden oriënteren en uh, of de wind. Op de zon. je? Oh, okay. Het lijkt me wel. je moet wel helemaal gefocust zijn als je ergens toe gaat. Je kunt niet zomaar even de deur uit. Nee, want ik moet uh, aanstaande zaterdag dan weer sporten in Utrecht. Mm -hmm. En dan zou ik dus met de trein terug moeten deze keer. Dus dan, uh, omdat één persoon met de auto die, die gaat niet verder mm -hmm. En dan moeten we met de trein terug en daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Dan moet ik naar het station lopen, dan weet ik niet wat het is. Nee. nee. Ja, ze hebben gezegd twee keer linksaf en dan bij het station, ja, de route. Ja, precies. Dat, geloof. Dat, dat, dat gaat bij mij ook heel vaak mis hoor, twee ja, keer linksaf. Ze zoeken op het station en Zwolle, het hele station is opgebroken. Ja. Oh ja. En dan, dan moet je zien dat je een loopbrug kan vinden. Nou, ik ben wel eens uit de trein gestapt omdat hij gestrand was en toen moest iedereen eruit. Ik, ik kwam eruit. Ik stond op het en iedereen was weg. Ja. Je hebt geen idee waar je was. Nee, ik was. Weet ik veel? wij, ons, weet ik veel? Oh, ja. En dan sta je daar, totdat er eindelijk iemand kwam en zei Nou, kom een vlucht, dan kunnen we met de bus mee. <laughs> ja, weet ja. je? Wel lastig, uh, lastig. Om moet je overal rekening mee houden natuurlijk. Je kunt niet. Uh, ja, maar ja, het is niet zielig hoor. Dat, nee. Gaan ons prima. Ja, dat, dat geloof ik graag, ik bedoel, Dat, nee, dat geloof ik ook wel. Maar het is gewoon lastig. Ja, ik stond vorige week toch in de winkel bij de C1000 en ze helpen me altijd prima. Ja. Maar welke winkel ook, hoor. zelf maar altijd hoor. En uh, ik zei, ik, ik wil die koffie hebben. En, en zij zoeken. Ik zei, nou, hier achter die paal moet die jongen Nou, dat Hebben we niet meer. Ik zal even bellen. Dus ik buk en ik krabbel wat links en een beetje rechts. Maar ik had hem alweer. Toen kwam ze eindelijk aan. Oh meneer, we hebt hem al gevonden. We hebben hem toch. <laughs> ja, als je die kunt zien, dan vind ik hem wel. Ja, je moet weten waar het staat. Hè? Ja, ja, ja, dat weet jij waarschijnlijk als, als geen ander... Uh... Ik onthoud dat. Ja, ja, precies dat is het en dat Je onthoudt gewoon waar, waar dingen staan, omdat het makkelijk is voor de toekomst natuurlijk ja, weer. Ja, voor, altijd, voor, voor al die dingen. Ik schrijf op liefde en geluk. Een beetje geluk en een beetje liefde. Ja, oh ja, het hoeft maar een beetje te zijn inderdaad. Want ik heb ook wel eens wat gehad. Nou ja, mijn dochter gaf me een keer een overhand of een t-shirt, maar ik heb me teruggegeven. Hm. Ik zei, dat wil ik niet. Ik, ik, het was er over met korte mouwen, dat wil ik dus niet. Nee, nee, nee je wilde lange mouwen hebben. Ik wil lange mouwen, die wil ik oprollen. Hé <laughs> <laughs> hey Jan, dankjewel hè. Boitjes, Doei. Doei. Hoi, hoi. Zamba care at all and this pretty world is getting out of hand so tell me how we failed to understand Ja, all about the money. Dat had ze nooit moeten zeggen, want daarna is er nooit meer iets van haar vernomen.